Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Jan van der Putten met het NOS journaal in Almelo is een buschauffeur van Connection ernstig mishandeld door een verwaarde passagier. Hij ligt gewond in het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De dader is een man van 21 uit Almelo. Hij verkeerde volgens de politie waarschijnlijk in een psychose. Hij sloeg en schopte de buschauffeur tientallen keren. Het Openbaar Ministerie zegt dat het niet de bedoeling is dat burgers het recht in eigen hand nemen. Het is een reactie op de opheffer rond de mishandelingszaak in Eindhoven. Volgens het OM bestaat de kans dat in de zaak de normale rechtsgang wordt verstoord. Doordat de jongens op videobeelden en een foto vaak niet onherkenbaar zijn gemaakt.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 De Amerikaanse minister van Defensie wil dat meer vrouwelijke militairen toestemming krijgen om te vechten. Dat hebben woordvoerders van het Pentagon gezegd tegen persbureau EP. Amerikaanse vrouwen mogen nu geen lid zijn van de meeste gevechtseenheden. De drie Roemenen die zijn gearresteerd vanwege de roof uit de Rotterdamse kunsthal worden verdacht van het voorbereiden van die roof. Dat zegt justitie in Roemenië. De mannen zijn voor 29 dagen vastgezet omdat ze een gevaar vormen voor de openbare veiligheid en om te voorkomen dat ze bewijsmateriaal vernietigen.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 Het weer nog vannacht in delen van het land bewolkt, maar ook opklaringen. Plaatselijk tot strenge vorst, min 15. En morgen wolkenvelden, wat zon. En middagtemperaturen rond min 3 graden. Dit was het NWS-shoot. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Tap tapi. Desire. Like sea-bounding waves Broken fences lay like firewood And I'm carried away I thought I was rich in God's eyes When I'm just a thief and beggar A gypsy Madonna Dan.